Hollands glorie. ...die uh, flauw op een SBL achter de rug is. Ja, zeg dat. En er stonden nog van zulke lekkere wijfies aan de wal. En na 33 dagen varen hij het toch echt een pleziertje. Waar of niet? Mijn idee, Willem. Ik had al zo'n fijn dingetje uitgezocht. Ja. Maar nee, hoor. je ze nodig een burgemeester op ons staan te wachten. Met nog een paar ogen hoeien. Ja, wat wil je? We zijn nou beroemd... Hulde aan de mannen die de Nederlandse vlag op de wereldzeeën hoog hebben gehouden. Wat was dat eigenlijk voor een gozer die dat zei? Een Nederlandse consul of zoiets. Naar de meisjes konden we fluiten. Maar het eten wat we kregen, dat was lekker. Eerlijk is eerlijk. Ja, wat? Ik heb nachtenlang gedroomd van vrouwtjes met blote kuiten en glanzende ogen. Van bier en ziurko met worst. En wat kregen we? Heren met hoge hoeien. Dames die geen vrouwen zijn, in champagne, in taart en bloemen, zullen uit je winst. En hoe is die ons eigenlijk mogelijk geweest, kapitein? Weet u dat? Nou, de consul zei maar dat de kranten in Amerika nog wel een hoop drukte hebben gemaakt van onze reis. Er zijn zelfs weddenschappen afgesloten. Halen ze het wel of halen ze het niet? Nou, hoe je mij. Dat zeg ik ook. Hoe lang moeten we nou nog in die trein zitten, kapitein, voor we thuis zijn? Daar heb je voorlopige tijd nog wel, Piet? Een dag en nacht en nog een halve dag. Zo lang? Ik heb een huis gegaan dat je het mij vraagt. Die ligt op de plaats van bestemming. En dat heeft ons duizend pond opgeleverd. Met de treinreis eraf houden we er zo'n 800 over. Dat is dus de man, 100 pond. En. en dat betekent ruim duizend piek. Duizend piek? Wat hm. kan ik daar niet in liefde voor krijgen? En jij, boots? Well, ik denk dat ik uh, eerst een paar oorbellen koop voor mijn bibi. Duizend voor flesje in neeverkeer verkopen, denk je. Ik steek me eens behoorlijk in de kleren en dan ga ik dansles nemen. Een mooie gelegenheid om aardige meisjes te ontmoeten. Nou, jullie zijn oud genoeg, maar kijk wel een beetje uit, bij die centen. Het rosse leven kan duur zijn, houd er rekening mee, Bullen. Ja, laat het maar aan mij over, kapitein. Ja, kom maar binnen, moeder. Dan weten we tenminste dat we weer in de holland zijn. Nee. Hé, hey. ik hier allemaal gaan zitten in dat hoeksket? Ja, gezellig is mij. Zal ik die kankbies in het bagage net zetten? Nee, niks daarvan. Die hou ik op mijn schoot. Zo, hoe zetten jullie een dagje uit? Nee, wij komen uit Desbjerg in Denemarken. Nooit van geurt. Nou, daar zijn we naartoe gevaren en nu gaan we weer naar huis. Oh, hoe oh, zetten jullie zeef uit? Ja. ja. Had ik jullie een goede reis gehad? Ach, oh, ik wist. Dan zijn jij zeker de kapitein, hè? Hoe raad u dat zo? Nou, je ziet er zo bazelig uit, zou ik ja, maar zeggen. Ja. <lacht> oh, nee, niet dat ik er wat verkeers mee bedoel, hoor. Begrijp me goed. Nou, dan zullen jullie wel blij zijn dat je weer naar huis toe gaat, hè? Ja, reken maar. Wat moet u erin toe? De meester naar Amsterdam, maar de kapitein moet naar de Helder. Ik ga naar mijn twee dochters. Ja, die dienen bij mijn deftige familie in Apeldoorn. En dan ga ik eens controleren of ze de godvrucht en de zedigheid van mijn vermogen betrachten. Want het vlees is zwak, hè? Eh, uh, lekker waar. Gij zijt een zondige kerel, dat zie ik zo. Eh, uh, die lekkere dingen in die mand, die zijn zeker voor uw dochters, hoor. Ja, die moeten een beetje verwend worden. Dat dacht ik al. Allemaal van de boerderij. Nou, ik heb twee gebraaie kippen voor ze meegenomen en drie stoeten. En een goudse kaas en twee worsten, vijf pondappels nee. en nog een fles bisschopswijk. Nee, dat klinkt niet, gek. Nee, zeker niet als je bijna drie maanden lang niks anders hebt gegeten als bruine bonen. Een vis met dragen. Ja. Wat? En geen vlees? En geen verse groenten en fruit? Dat zit er op zee niet bij. Te is toch zend. Nou, witte je wat kerels? Een kippetje meer of minder, dan doet er toch niks toe? Hebben jullie trekken? Nou, nou, nou. Als jij nou eens, hoe je ik een jongetje? Flip, flip. Naast u zit Bullen, Willem, Jaap en Bouken. En dit zijn Piet, de bootsman en de kaptein. Mooi, mooi zo. Nou, als jij nou die krant schoot hebt, hè, dat is goed. Ja, ja. Dan zal ik die kip in partner verdelen. verdelen. Ja. Nou, daar komt hij. Ja, die En, een en nog een bocht en een vleugel. Dat past nou, Ik Dat kan je net gaan. Hij speelger Go zitten, vriendige kerels, ieder zijn deel. Zo, ja. Nou, dit wacht. Ik zal die twee ook maar verdelen. Hou die, ja, die, ja. oh, die krant maar op je schoonflip. Nee? Goed idee. Ja. Nou, het gaat er lekker in, ja, zeker? Ja. ja, hier nog de poos. En die is van ja, de andere kant. Ja, ja. En hier nog die. Ja. En de vreugeltjes. Zo. Nou. Sommige kerels. Ik, ik moet zeggen, ik heb in niet zo lekker gegeten. <laughs> nou, als we dan toch bezig zijn, dan zal ik de worst ook maar aansnijgen. Ja. Wie heeft er een mes voor me? Mes? Voor de worst? Ja. Altijd. Alsjeblieft. Ja, bedankt. En uh, gij daar? Mag jij dan die fles bisschop zijn, zo bekende daar. Nou, laat maar naar mij over. Nou, het is toch zins als jullie zitten vrezen. Is er nog iemand die daar eens op geweest? Is er, is er helemaal geen vrouwenvolk aan boord? Nou, Nee, hoor. Oh, het is toch zin. Ja, dat is een het. Ja, het. Ja, het zijn. Zijn de wel getrookt? Ja, ja. Allemaal, behalve ik. Maar dat is op een oornachtig En ik heb een pracht van een vrouw, hè? Negerin. Negerin? Ja, negerin. Zes voet. En met alles erop en eraan, hoor. Een negerin? Ja. Zo. En is ze wel gedoopt? Gedoopt? No. Dat doet een uit niet eens. Niet gedoopt? Dat is zon. Oh, Dat is meer een zondig. Dat is zondig. Ja, ja heb je misschien wel gelijk. Hè. Nou, wat dan toch maar een stukje worstij. Nee, <laughs> ja, maar kan u mij nou eens zeggen... Ja, maar dat zit me toch een beetje dwarsig van die doperij. He. Kan u mij nou eens zeggen wat een beetje knappe doop gaat kosten? Niks. Want de zaken des geestes, die zijn gratis. Nou, dan wordt ze gedoopt. Verdomd te beloven ik zodra ik voet aan wal aanzet. Ja, dat zou ik maar doen. Ja. Want anders loopt jij nog de kans dat ik alleen niet in het vangen vuur komt te zitten. Ah, nee. ja, is... Wat, hebben jullie die was dan ook? Ja, dat is... oh, ja, dat is... oh, nou, gieten ja. we aan, dan beginnen we nou aan de klas. Nou, kom, uh, tot ziens dan maar. Vettig geloof. Ja, hetzelfde, Boos. Tot ziens. Kapitein, het beste. Tot ziens, Bullen. En kijk uit met je geld, hè? Nou, dat komt wel in orde. Dan tot ziens. Laat ja, op, de... tot ziens. Groeten aan je vrouw. Daar. Moet jij niet wegflipen? Ach, ik weet het eigenlijk niet. Moet u nog lang wachten, hè? Over twee uur gaat mijn aansluiting post. Dan blijf ik u gezelschap houden. Ik heb een koffie drinken. Goed, maar ik moet eerst mijn vrouw van een telegram sturen. Laat ik aan. Den Helder uitstappen! Een Helder uitstappen! dan Helder uitstappen! Hé, hey, niet onder het perron. Zou Nellie mijn telegram niet gekregen hebben? Jan! Jan! Jongen! Ach, moeder Dijkmans, ik had u niet gezien. Hey. Dag, moeder. Dag, jongen. Met u alleen? Is nelly niet meegekomen? Nellie. Ja, oh, jongen. Wat is er? Maar, maar weet je het dan niet? Weet hey, je het dan niet, wat is er dan? Ik begrijp het niet. We hebben je toch getelegrafeerd. Getelegrafeerd? Ja, aan je kapitein. Aan kapitein van der Gast in St. John's. Ach, dat telegram. Wacht even. Captain van der Gast, Dutch Stuk Amland, St. John's, nieuw Wil Wandelaar voorzichtig meedelen dat zijn vrouw is overleden aan kwaamvrouwkoers. 17 april, Dijkmans. Oh, jongen. Jongen, wat verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk dat je dat al die tijd niet hebt geweten. Nelly. Kom maar, mijn jongen. Laten we naar huis gaan. Dan zal ik je alles vertellen. Ja, van de Een heel ding, man. Een heel ding. Ik heb je een mooi plekje weten te geven. Maar dat je zo later plaats nog op wil in die regen, is als niks te zien. Nou, Hier is het. Cornelia Wandelaar geboren dijkmans. 12 mei 1887, 17 april 1910. Zie je wel? Ze ligt in een puur beste buurt. Aan alle kanten volk van de stentor die anderhalve maand teruggebleven is. Hier, naast de kapitein Raad zelf. Kapitein Raad, die heeft al een steen, ziet je wel. Beklaag mij niet en voel geen smart, ik ben geboren in Gods hart. Het gedicht heeft de bovenmeester gemaakt. Hij is er uh, puur goedkoop mee. Ik geloof dat vrouw Raad maar een tientje betaalt voor dat vers. Alles en alles bij elkaar. Maar die sting die is uh, puur prijzig. Prima gerend, uit uh, Italië vandaan. En het hakken kost een smakwerkloon. Ja, omdat het zo hard is. Hè? Maar, uh, dat gaat dan ook mee te de dag des oordeels. Zo zeg ik. Daar heeft de tante steeds geen zwart op. Nou. Zeg u maar, kapitein, wat moet het worden? Een witte steen. Een witte. Dus het wordt marmer. Hij is puur prijzen voor. Spierwit marmer is het duurste wat er bestaat, hè? Ik betaal vooruit. Vanavond nog. Ja, zo'n marmeren cerk is natuurlijk puur prachtig. Alleen de vrouw van de burgemeester, die heb er een. En die is, tussen ons gezegd, gezwegen, niet eens van die kwaliteiten die voor je verwanden was. Want ik heb juist een partijtje aangekregen. Dat lijkt het wel een zwaan. Zuiver wit, zonder een smetje. Uh, wat moet erop komen? Wat er op het bordje staat. Oh, alleen maar die paar regels? Dat is puur weinig voor zo'n knaap van een steen. Meer niet. Hm, oh, ja. Als de kapitein het nou eenmaal zo wil, dan moet hij dat natuurlijk zelf weten. Hè. Uh, gouden letter zeker, hè? Nee, gewoon wit laten. Geen gouden letters. Dat heb je nog nooit beleefd. Zelfs de burgemeestervrouw? Nee, geen goud. Oh, oh, oh, oh. Als die kapitein erop staat, dan heb ik er al lang vrede mee. Het is alles wit. Ja. En ook geen engel erop of een paar gestrengelde handjes... die over het grafrijk... Zo... Nee. Oh, goed, goed, goed. Zoals je wilt. Nou, die hoopt tellen. Met grafrechten. Zo, is versuimde, de begrafvuur, zo... Onderhoudskosten, on landbelasting, graafloon, overwerk, marmen, transport, hakloon, plaatsloon, toeslag en diverse. Nou, kijk, dat is bij uit. En is 2, Dan zien we 17, 17, 28, 28, daar 20. Ja, dat is weer. Het is 568 gulden, 72. Uh, die extra kost, omdat de letters niet goud worden, die zakken we er af laten... ...omdat ik nu eenmaal kapitein wandelaar ben. Hier hebt u 60 Engelse pond. Huh? Oh, Engels geld? Huh? Ik weet niet of ik dat wel aan kan nemen. Daar krijgt u ruim 600 gulden voor terug. Oh, Nou, zou dat zal ik maar doen, omdat u nu eenmaal kapitein wandelaar bent. Nou, ik zal ervoor zorgen dat alles voor tevredenheid van de kapitein geregeld wordt, hoor. Eh, wil de kapitein zo op een uh, kop koffie? Nee, boemens, Dank je wel. Morgen, moeder. Morgen, jongen. Heb je nog wat kunnen slapen? Nee, niet erg. Vader al naar de sluis? Ja. Je, je brood staat klaar. Zal ik er een kop koffie bij zetten? Doe maar niet. Ik heb geen zin in eten. Ik, uh, ik moet naar Rotterdam de journalen inleveren bij de rederij. Ik rijd onderweg wel wat. Meneer Van Hemel, hier is kapitein Landelaar voor u. Komt u binnen, kapitein? Hoe gaat het met u? Gaat u toch zitten? Dank u. Allereerst onze hartelijke gelukwensen met uw succesvolle reis met de cabreton. We hebben er in de krant over gelezen en we zijn er trots op u in onze dienst te hebben. Ja, en dan die kwestie met Ameland. Droevig, heel droevig. Wie had dat gedacht? Zo'n juweel van een schip. De hopen van de maatschappij. Maar ja, gedane zaken niet we geen keer niet waar. Apropos, kapitein. Vond u het geen groot risico, die reis met de Cap Breton? Och, voor dat risico werden we betaald. Oh Ja. Hoe bedoelt u dat? We hebben duizend pond gekregen om het schip weg te brengen. Duizend pond? Zo. Dat is niet te veel. Zeker niks van overgehouden. Een achthonderd pond. Wat zegt u? Maar dat is ongelooflijk. Uh, uh, een ogenblikje, uh, kapitein. Privé. Hmm. Daar. Achter die deur zit hij dus. Kwel. Kwel, de schuld van alles. Aan de dood van Bevers, van Van de Gast en al die anderen. Weg, ik moet hier gauw weg, anders gebeuren er ongelukken. Wel, de directie is bijzonder verheugd met uw mededeling, kapitein. U komt zeker vandaag of morgen wel even afrekenen. Dat kan ik misschien toch meteen wel meenemen? Wat bedoelt u? muntsalaris? Oh, oh, maar dan heeft u mij verkeerd begrepen. Ik bedoel de afrekening van de baten van het transport van de cabreton. 800 pond is de verdienste en die komt de rederij toe. De rederij? U hebt dat transport verricht in dienst van de rederij. Uw salaris gaat natuurlijk gewoon door, maar die 800 pond moeten teruggestart worden. Ja, dat geld is al aan de bemanning uitbetaald. Dat meent u toch niet? Op deze manier heeft onze terugkomst de rederij toch minstens 2000 pond bespaard. spijt me buitengewoon, kapitein. Maar het is nu uw dat geld verdiend in dienst van de rederij ook aan de rederij toekomt. Maar we hebben het toch zelf verdiend? Ik, ik verschil met uw vermening. Ja, het is natuurlijk niks meer van over. Dan zal het bedrag door de gehele bemanning via salariskorting moeten worden terugbetaald. Dat komt zeker achter die deur vandaan, hè? Wat bedoelt u? Dat mooie plannetje. Die nieuwe te streek, maar deze keer gaat dat niet doen. Maar kaptein, kalm toe. Ik zal hem voor het mevrouw heeft hij vermoord. En nu wil je de grafsteen ook over. Kaptein, niet doen. U bent helemaal in de war. Wil jij niet Sta op, kwaal, sta op. Maar luister nou. Ik zal je. Ah, ik hier. Ah, ik hier, Zo, vader. Ben je een beetje gekalmeerd? Je hebt dan de zadel dat ik eerder ga zeg. Er zijn vier man voor nodig geweest om je hier in de cel te krijgen. Heb je nog wat te vragen? Nee? Goed. Kom nog wel eens bij je kijken. God laat me niet denken. Laat me niet denken. Mijn kinderen mijn jongens waarom heb ik dat gedaan nou heeft Nelly voor niks geleefd ik heb kwel vermoord ja maar als ik voor de rechter kom om veroordeeld te worden dan zal ik het zeggen als ik voor de rechter kom zal ik alles zeggen ik zal kwel aanklagen met de hele wereld om het te horen. Ik zal precies vertellen wat allemaal gebeurd is. Vanaf het begin. Ik, ik, ik zal beginnen. Ja, ja, zo zal ik beginnen. Toen ik als jongen op de Fortuna voer, dan zal ik de rechter vertellen van de protestvergadering. van mijn faillissement in jonge casientje, de Ameland. ja. Ik zal zeggen dat kwel een moordenaar was. Een moordenaar. En dat ik door zijn dood alle maats voor hem gered heb. Ik zal er de gevangenis voor in moeten, misschien wel levenslang. Maar ik. Ik zal mijn tijd uitdienen als een martelaar. Als een martelaar voor de mannen van de sleeppaard. En voor hun vrouwen en kinderen. Ik zal betalen voor die witte steen met het enige dat waarde heeft. Met mijn leven. Ik zie niet duidelijk de taak voor me die ik moet uitvoeren. Ik weet dat ik het kan. Nu. Ik wil niet wachten voor het proces. Nee, ik wil niet wachten. Ik Ik wil eruit. Ik wil voor de rechter. Houd me eruit. Ben daar een beetje vriend? De anderen willen slapen. Ik wil eruit. Ik wil zeggen waarom ik kwel vermoord Ik wil voor de rechter. Ja, ja, ja. Kalm nou maar. Je komt huis door de beurt. Ik wil zeggen waarom ik kwel van is. Wacht nou maar rustig af. Op deze manier maak je het voor jezelf en anderen alleen maar moeilijker. Denk ook eens aan je kinderen. Je kinderen. Paardje. De kleine Jan. God Nelly. Nee, nee, Nelly. Toen ik als jongen op de Fortuna voer, ben ik al geconfronteerd met de praktijken van kwil. Ik heb u mee moeten. Bezoek voor je Wandelaar. Ik wacht op de gang, meneer. Dank u Meneer Wandelaar, ik ben door de rechtbank aan u toegevoegd als verdediger. Ik zie hier dat u ruim twee weken in voorrest zit. Meneer Wandelaar, om uw zaak juist te kunnen behartigen... is het noodzakelijk dat u mij alle gegevens verstrekt waarover u beschikt. Gegevens genoeg. Mooi. Zegt u me dan maar... Eens, u zult het allemaal wel te horen krijgen. Wacht u maar. Nee, nee, daar heb ik nu niets aan. Ik moet over materiaal beschikken waarop ik mijn verdediging kan baseren. U zult het allemaal te horen krijgen als ik eenmaal voor de rechter sta. Maar dan is het te laat. Dan kan ik niets meer ter uw verdediging aanvoeren. U hoeft mij niet te verdedigen. Ik verdedig mijzelf. Tja. Als u ons overdenkt, dan kan ik weinig voor u doen. Blijft u op dat standpunt staan? Ja. Ik heb hem gedood. En ik wil de rechter zelf zeggen waarom ik dat gedaan heb. Gedood? Hoe komt u daarbij? Uw slachtoffer is niet dood. Niet dood? Nee. Wel, heb u een zeer ernstig letsel toegebracht. Niet dood? Uh, meneer Wandelaar, is dat misschien een reden om uw standpunt te herzien? Nee, nee. Zoals u wilt. Meneer Wanda, als u ze nog wilt bedenken, laat u het mij dan uiterlijk overmorgen Kwaad werk, vriend. werk. Kwel is niet dood. Kwel is niet dood. Maar, maar als, als hij niet dood is... dan kan ik hem nu zelf de verantwoording roepen. Dan zal hij zijn eigen vonnis horen uit de mond van de mensheid. Ja. Ja, ik zie het. God heeft mij geroepen voor een taak. Nelly en de kinderen roepen mij. Bevers, Van der Gast, Hazenwinkel en al die anderen van de sleepvaart roepen mij... En ik, ik zal klaarstaan voor godsgericht, ja. Dat zal ik. Zo de mythes. Wat ziet die hier balaasend uit? Wat wil je? Eerst die klap met Nelly en dan nog een maand in de bak. Ja. Kijk, daar zit die rotzak. Waar? Daar links. Die vent met zijn koppen verband. Toch jammer dat die niet hartstikke dood heb geslagen. Verdachte, u hebt de aanklacht gehoord. Wat was de aanleiding tot uw mishandeling van de heer Hemelman? Meneer de president, toen ik als jongen op de Fortuna... Welke, welke naam noemde u daar? Nou, die van de heer Hemelman, uw slachtoffer. Hemelman? Was het dan niet... Was, was het niet... Oh, God, nee... Dat niet. Te verkeerd. Te verkeerd. Nee. Uithoofden van de verzachtende omstandigheden, als daar zijn de ondergang van de Ameland, de uiterst vermoeiende heldhaftige reis met de Cabreton en het overlijden van zijn echtgenoten, veroordeelt het Hof de kapitein Wandelaar wegens mishandeling van de heer Hemelman, onderdirecteur van Kwel en van Münster zeesleepvaartonderneming tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, met aftrek van de tijd in haar is doorgebracht. De zitting is gesloten. Drie maanden. Ah, maar de helft zit er al op. En dat hij ons helemaal niet op bezoek wil hebben? Nou, dat kan ik me wel indenken. Hij heeft toch genoeg aan zijn kop. Ik zit erover in dat als hij eruit komt, en wij zitten op zee, dat er dan niemand is om hem op te vangen. Dus ik kan je voorlopig wel begeten. Hoe dat zo? Ik was gisteren op kantoor. Maar zodra ze horen dat je op de Ameland hebt gezeten, worden ze schuw. Nou, ik heb het wel door. moet ons niet meer. Ja, we zijn te veel. En wat dan? Een tijdje wachtgeld. En dan vliegen we eruit. Wegens gebrek aan werk. Dat heb ik mijn woorden. Ondanks alles wat we voor de rederij hebben gedaan? Ondanks alles, ja. Maar we hebben in de kanten gestaan als helden van de sleepvaart. Dat zal kwel toch een rotzorg zijn? Vandaar dat wachtgeld. Nou, maar na een tijdje is iedereen alles vergeten. En ik kan je ons rustig een schop geven. Nee, wij maken het hier heus wel mee dat de kapitein eraan komt. Wat voor dag is vandaag? Man, je laat me schrikken. Wekenlang heb je geen mond open gedaan. Maar als je het weten wil, het is maandag. Maandag de hoeveelste? De 29e juni. Mm. Mooi weer buiten? Gaat wel. Een beetje mistig. Hoe lang heb ik nog? Nog een kleine maand. Je bent al ver over de helft. Zit ik hier al zo lang? Nou, zitten. De laatste week heb je alleen maar op je Brits gelegen en geslapen. Mm. Die uh, meneer Meeuw en meneer Stoppers zijn weer voor je geweest. Nee, geen zin in. Ze moeten me met rust laten. Maar in elk geval blijf hoor je dat je de werkelijkheid weer een beetje begint te zien. Dan ben je op de goede weg. Je moet zomaar regenen, jongen. Een been wordt sterker op de plaats waar het gebroken is. En zo is het ook met de geest. Maar je moet er wel aan meewerken. Ja. Hij heeft gelijk. Ik moet weer aan de werkelijkheid durven denken. maar alles hier helder voor de geest durven halen. Het zal pijn doen. Scheurende pijn. Maar het moet... Ik moet weer zover terug durven denken... dat ik rustig op het kerkhof kan staan... met het kleine perkje... en baas Bongerts kan horen zeggen... Ze ligt in een puur beste buurt. Nee. Nee, dat durf ik nog niet. Zo ver ben ik nog niet. Zo ver nog niet. Zou u eens willen proberen of hij ons nu wil ontvangen? Ik kan het wel proberen, maar ik weet zeker dat hij nee zal zeggen. En als u een goede raad van me wil aannemen... Ik geloof dat het voor hem beter is, als u hem met rust laat. Uh, hoe gaat het dan met hem? Uh, hij heeft het heel moeilijk gehad. De fut was eruit. Ja. Uh, ik had erg met hem te doen, want uh, wat hij ook heeft uitgehaald... die man is natuurlijk geen misdadiger. Uh, iedereen die dat durft te beweren, die slaagt zijn in. Maar gaat het nou wat beter met hem? Oh, ja, ja. Hij krijgt weer belangstelling voor zijn omgeving. Hij doet veel in gymnastiek. Gymnastiek? Ja, oefenen met zijn Brits, boven zijn hoofd tillen en zo... Huh. ...en allerlei zwaaitoestanden met zijn armen en benen. Ja, gelukkig maar. Ik zal hem in elk geval zeggen dat jullie geweest zijn. Maar uh, nou duurt het niet lang meer. Dat mannetje... ...die zipier... ...ja... ...die heeft me de weg gewezen. Ik heb het gered. Mijn gedachten zijn sterker geworden... Ik herken nu ook de koers die ik gelopen heb. Ik zie de lijn in de gebeurtenissen. Ik begrijp nu waarom het een onvermijdelijk de oorzaak moest worden van het ander. Ik besef nu mijn eigen zwakheid. Ik weet nu ook wat de fout was. Nooit. Nooit meer steunen op één mens en op één mens alleen. Ik ben weer sterk, ik sta weer vast. Ik kan weer terugdenken tot aan de fortuna toe. Maar vooruit denken. Nee. Dat durf ik nog niet. De toekomst is nog een afgrond voor me. Ik moet er niet aan denken dat ik ermee te maken krijg als dit hier achter de rug is. Hoe laat is het nou? Is net tien uur geweest. Waarom komt hij dan nog niet naar buiten? Hij moet natuurlijk eerst allerlei ja, papieren invullen en zo. Maar rechter, kunnen ze toch ook eerder doen? Iemand drie maanden vasthouden, hem dan nog een overschep geven ook. Dat is geen werk. Hou je nou maar kalm. Ze hebben ons daar gezegd dat hij vandaag om tien uur ontslagen zou worden. Komt huis wel in orde. Wat denk je, Boot? Zal hij naar ons plan willen luisteren? Hij moet. Of hij wil of niet. Om weer op krachten te komen, heeft hij rust nodig. Goed eten. En een andere omgeving. Niet naar zijn huis. Dan wordt hij veel te veel aan alles herinnerd. Natuurlijk. Ja, zo, de juwe duurt het wachten lang. Heb dan nou nog even geduld, zenuwelijer. Hij heeft heel wat langer moeten wachten, maar nou is zijn tijd om. Nou, vriend. Je tijd is om. Kom er maar uit. Nee, ik verdom het. Nou, geen keuren meer, hè? Ik ben nog niet klaar voor de toekomst. Nog niet genezen, nog lang niet. Ik ben er bang voor. En hier voel ik me veilig. Wees nou verstandig, anders moet ik je eruit laten slepen. En dat wil je me toch niet aan doen, hè? Nou goed, dan geef ik buiten de eerste de beste diender die ik tegenkom een zijn hersens. En dan ben ik hier zo weer terug. Dat zal ik nou maar niet doen. Je zal zien, het zal best mij vallen Er zit overigens bezoek op je te wachten. Geen interesse. O, het is een hele chique heer. Ik zou toch maar gaan als ik jou was. Goed, misschien kan ik die hersens wel inslaan. Hoe voel ik deze naar buiten? Kom dan maar mee. Hier zie ik je bezoek. gewoon genoegen de eerste te mogen zijn die u mag geluk wensen met uw vrijheidstelling. Mijn naam is Beumels van Haafden en ik ben directeur van de maatschappij voor baggerwerken. Wat wilt u van mij? Wel, kapitein, het is zo dat wij altijd onze baggermolens, zandzuigers en hoppers door de firma Kwel naar de plaats van bestemming hebben laten slepen. Ja? Maar nu heb ik altijd het land gehad aan de firma Kwel in het algemeen en aan de heer Kwel in het bijzonder. Dan bent u niet de enige... Nu heb ik natuurlijk uw reis met de Capreton gevolgd en daardoor heb ik een pracht van een idee gekregen. Meneer Wandelaar, wij kunnen gezamenlijk en in vereniging die meneer Kwel de Dampen aandoen. Dat klinkt aantrekkelijk. Dan vraag ik u, kapitein, of u bereid bent om de baggermolens, de zandzuigers en de hoppers, die eigen voortbewegingsmogelijkheden bezitten, op eigen kracht naar de plaats van bestemming te brengen. Dus zonder hulp van een sleepboot. Wat denkt u ervan? Dat klinkt niet gek. Geen lange reizen, voorlopig maar korte eindjes... naar de Havre, naar Hul, naar Hamburg. Voorlopig alleen om te kijken hoe het gaat. Het is nog nooit vertoond. Maar uw reis met de cabareton heeft mij de overtuiging gegeven... dat er maar één man in Holland is... die deze baanbrekende pioniersarbeid kan verrichten. En dat bent u, kapitein Wandelaar. Oh, wat denkt u ervan? Is dat nou die wereld waar ik zo bang voor ben geweest? Hallo? Ik begrijp u niet helemaal. Dat hoeft ook niet. Ik zal over uw voorstel nadenken. Goed, goed. Hier hebt u mijn kaartje. Bewaar dat, kaptein. En denkt u er eens rustig over na. De wereld ligt voor u open. Ja, ja. U wordt bedankt. Gaat u nu maar. Kijk, de deur gaat open. Javretta, oh, heb je hem? Kom mee. Kaptein! Wat fijn u weer te zien. Ah, flip. En boot. Hallo, kapitein, Hoe is het ermee? Goed, goed. En we dachten dat u maar eens een stukje tegemoet moest komen lopen. Nou, dat is verrekte videel van jullie jongens. En ik ben blij dat ik jullie weer gezien heb. Maar ik, eh, nou ja... Ik ben nogal langer de running geweest en jullie begrijpen wel dat er een hoop zaken te doen zijn. Ja, ja natuurlijk, we wel, natuurlijk. Maar tijd voor een praatje kan het toch wel even afleiden, hè? We hebben het een en ander met u te bepraten, kapitein. Ja, dat kan best, maar als jullie mij nog steeds als je kapitein zien, dan beveel ik jullie hem wel om op te flikkeren en mij met rust te laten. Goed, goed, zullen we wel doen. Maar eerst gaan we ergens een kop koffie drinken en dan heb je eten. Kom er maar mee. Maar ja, dat ging ook vervelen. En nou zit ik hier. Moe gedanst, moe gevrijd en moe gedronken. En hoe kwam jij hier boots? Het is eigenlijk begonnen toen ik het met uh, Bibi over die doperij had. Ik uh, voelde er niks voor. Ik liep uit op handtasselijkheden. En toen heb ik eronder gedompeld in de hete was. <laughs> het is beter als we elkaar een tijdje niet zien. <laughs> Vandaar. En waarom zitten jullie eigenlijk niet op zee? Kwel heeft ons niet meer nodig. Betekent dat dat je werkeloos bent? Daar komt het wel op neer, ja. Dus dat heb ik ook om me geweten? Natuurlijk niet. De rotzak wil ons kwijt. We zijn een blok als een zeer een been. En wat bent u van plan te gaan doen, kapitein? Ik weet het niet. Kijk, naar de helder gaan lijkt me op het ogenblik niet zo verstandig als u mij vraagt. Nee, nee, nee, nee. Niet daarheen. Eh, nou, Flip. Zeg het er maar. Luister, kapitein. We gaan met z'n drieën een week of wat naar de biesbos. Beetje uitrusten, beetje vissen, roeien, wandelen. Via een kennis kunnen we overnachten bij een boeren-echtpaar in een herberg aan het water. kost maar een grijpzuiver. Het is een mooie gelegenheid om met een beetje op koers te komen. Nou, wat denkt u ervan? Het is, uh, het is verrekte geschikt van jullie, jongens, maar uh, ik geloof niet dat ik het kan doen. Nou, boos, ik heb u toch wel gezegd dat die enthousiast zou zijn? Luister, <laughs> nou, kapitein, we eten hier een hapje en is is om half twee varen met een jalk naar de biesbos. Maandag. Vrijdagavond laat aangekomen. De herberg ligt vlak aan het water met een roeiboot aan de steiger. Hopen dat de kaptein hier een beetje opknapt. Hij ziet er zwak en vermoeid uit. Vandaag met de boot de plas op. Fuiken uitgezet. S'avonds als gewoonlijk voor de hofstee gezeten. Biertje gedronken en zwaar zitten dampen voor de muggen. Prachtig weer. Het lijkt of hij een beetje tot rust komt. Fuiken opgehaald. Veel baars, brasem en paling. Janus heeft gebakken. Het smaakte voortreffelijk. Als gewoonlijk s'avonds op de plaats gezeten. Urenlang gewandeld, zonder een woord te zeggen. Janus en ik leren ook te zwijgen. Maar woorden zijn niet nodig. Hij gaat er beter uitzien, vinden wij. Met de boot het water op en zitten vissen. Kapitein ving er snoek als een haai. Deed hem deugd. Geloof waarachtig dat het hem veel beter gaat. Janus en ik s'avonds alleen op de plaats gezeten. De kaptein zei dat hij een brief moest schrijven. Beste vader en moeder, ik schrijf u vanuit de biesbos. Stuurman Flip de Meeuw en Janus Tobbe, de bootsman, hebben mij hiermee naartoe genomen. We logeren in een eenvoudige herberg. We brengen de dagen door met vissen en wandelen... En s'avonds zitten we op de plaats en praten wat. De natuur is hier prachtig. En ik voel aan mezelf dat de rust en het landelijk leven hier mij erg veel goed doet. En langzamerhand komt de kracht weer terug. En leer ik veel wat achter me ligt vergeten. Als ik u door hetgeen ik heb gedaan, verdriet heb bezorgd, dan spijt me dat heel erg. Maar geloof me, de maat was vol en ik kon niet anders. Misschien zult u mij kwalijk nemen dat ik na mijn ontslag uit de gevangenis niet naar u toe ben gekomen. Dat was geen gebrek aan liefde voor mijn kinderen of waardering voor u beiden, maar ik durfde gewoon niet terug te keren naar de plek, waaraan ik zoveel dierbare herinneringen heb. Wat de toekomst van mij in petto heeft, weet ik niet, maar ik heb dan wel een taak in het leven, en dat is mijn jongens een goede opvoeding te bezorgen. Als ik hier vandaan ga... ...kom ik jullie opzoeken om het noodzakelijke te bespreken. Ik ben erg dankbaar voor alles wat jullie tot nog toe hebben gedaan. Hartelijke groeten. Jan. Urenlang gewandeld. Jan is s'avonds weer vis gebakken. Op de plaats gezeten en nogal uitgebreid borrel gedronken. Kaptein heeft verteld van een gesprek met de directeur van de baggerwerken. Hij is haast weer de oude. Zijn belangstelling in het leven komt weer terug. Gelukkig maar. Mannen, we zijn hier nou drie weken. Ik moet eens naar huis. Zoals u wilt, kaptein. Ik dank jullie wel, want zonder jullie was ik onder onderdoor gegaan. Ja, kom nou. Maar, ik kan mijn kinderen en de dijkmansen niet langer laten wachten. Ik ben bovenin besloten om het aanbod van die baggerwerk aan te nemen. Ik heb het geld hard nodig, want ik kan de opvoeding van mijn jongens niet alleen voor rekening laten komen van de dijkmansen. Als jullie zin hebben, kunnen we met me meevaren. Altijd leidt toe dat we weer wat te doen krijgen. Nou, stel je niet te veel voor. Het zal een saaie bedoeling worden. Als we weer eens maar weer varen. Goed. Jij blijft de bootman en Flip de stuurman. We hebben dus nog twee machinisten nodig en een paar man stokerspersoneel. Dat is wel aan te komen, lijkt me. De meeste jongens van de caberneton lopen nog vrij. Ik mm -hmm. zou proberen of je het adres van Bout te pakken kunt krijgen. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Wanneer gaan we? Morgen. Goed zo. Als het moet, dan maar bedenken. Ja, ik zal zo gauw mogelijk contact opnemen met die Beumer's om die bijzonderheden te bespreken. Het doet mij allemachtig genoegen, kapitein, dat u mijn aanbod accepteert. Eerlijk gezegd had ik de hoop al opgegeven. Maar natuurlijk was het verstandig van u om na alles een tijdje rust te nemen. Goed, ter zake dan. Allereerst uw salaris. Wat dacht u voorlopig van 150 per maand? Goud, dat had ik zelf nooit durven vragen. Het is een fortuin vergeleken met kwelselen mensen betaald. Maar wij weten u nou waarde te schatten... Goed, u krijgt van mij een voorschot, want ik laat u geheel de vrije hand. Bemanning, forage, route, alles laat ik met een gerust hart aan u over. Afgesproken. Maar ik zit toch nog met een probleem. En dat is? Mijn bemanning bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die met mij op de Cabreton hebben gevaren. En naar aanleiding van die reis heeft Kruil nog een vordering op ons van duizend pond. En u bent bang dat hij een nieuwe schurkenstreek zal uithalen? Ja, daar zie ik hem wel voor aan. Kapitein, wij stellen zo'n prijs op uw medewerking... dat de baggerwerken die vordering van kwel zullen inlossen. Dat is geweldig. Dank u. Het enige dat ik als directeur van de baggerwerken van u verlang is... dat u de zandzuiger Python zo snel mogelijk van Amsterdam naar Marseille brengt. En dan zien wij wel verder. Dag, juffrouw Bouw. Ik ben kapitein Landelaar. Ik heb het uw zoon gevaren. Natuurlijk. Thijs heeft me heel veel over u verteld. Maar komt u toch verder... Dat is een hele klim, hè? Die steile, hoge trap. Gaat u zitten, kaptein? Dank u. Thijs is naar les, maar hij kan elk ogenblik thuiskomen. thuis komen. Oh, Wat zegt u wel van die toestanden, kaptein? Iemand zomaar op straat zetten omdat hij het voor een zieke opneemt. Als ik, eh, als ik zo vrij mag zijn, komt de kaptein Thijs vragen voor een boot. Uh, ja, dat is de bedoeling. Oh, wat zal die goede jongen blij zijn. Oh, hij was niks waard de laatste tijd. Hij heeft zich nergens over te bekreunen... Want uh, we kunnen het met z'n tweeën met het pensioen van zijn vader zaliger best redden, maar hey, toch was er geen land met hem te bezeilen. Nergens zin in en, en slecht eten. Dat, dat kan toch niet goed gaan op den duur? En uh, is het een goede boot, kapitein, als ik zo vrij mag zijn? Dat gaat best. Er is toch altijd weer een geluk bij een ongeluk? Hm. Oh, op de Jan van Gent was het verkouden en nog eens verkouden wat de klok sloeg. En het eten dat die Russische kapitein liet opdienen... moet soms helemaal verstoppend geweest zijn van de buitenlandse geit. Oh, ik hoor hem de trap opkomen. Dag, ma. Ho, oh, dag, jongen. Er is een kapitein voor je. En moet je nou niet even je haar Een kapitein? Verrek, die goede oude wandelaar. Waar kom jij vandaan? Dag, Bout. Kerel. Dan vind ik het fijn om jou weer te zien. Ga zitten. Heb je nou ooit, moeder? Mens maakt ook op thee en geeft die trommel met boterkoekjes aan. Hoe is het met jou? Nou, gaat wel, Dan gaat wel. Maar uh, jij bent ouder geworden, jongen. En vroeger had je meer spek op je kaak ook. Malaria gehad? Uh, nou, nee, geen malaria. Wel een paar andere kwaaltjes, maar dat doet er niet toe. Uh, geen werken? Nee, ik loop al een tijdje vrij. Omdat er een kwestie gerezen was met de rederij over Abeltje, onze oude stoker. Wat is er met Abeltje? Hij heeft een ongeluk gehad en een oog. Hij is ah, dus door kwel zonder een cent aan de dijk gezet. Ach, bij, bij kwel bevielen we toch al lang niet. Ik heb nou een paar maandjes kunnen besteden aan een cursus kunstsmeden en het volapuk. Twee dingen waar een mens nooit verlegen mee zit. Alstublieft, kapitein. Dank u. En neemt u een lekker boterbiesje. En nee, niet zo'n kleintje. Alsjeblieft, jongen. Ja, dank u. Zeg, hoe ben je eigenlijk aan mijn adres gekomen? Nou, daar heeft Janus Stobbe de boodsman voor gezorgd. Die Janus. Hoe is het met hem? Als je wilt, kan je dat zelf zien. Ik kom je vragen of je weer als meester wilt varen. Met jou als kaptein? Ja. Een zandzuiger op eigen krachten maar zij brengen. Nou, oh, ik ben je man. Oh, wat fijn voor je, jongen. Al was het alleen maar dat je die droge hoest weer eens kwijtraakt. Uh, Gaan er nog meer oude bekenden mee? Nou, uh, Bullenbrega. En die heeft op zijn beurt zijn oude vriend Kees de Kaap weer ergens opgeschadeld. Kan je aanbodje gebruiken, denk je? Oh zeker. Nou, goed. Maak jij dat dan in orde? Hè? En ik moet nog een tweede machinist hebben. Kan je er ook voor zorgen? Ja, dat denk ik wel, ja. Mooi. Overmorgen om vijf uur varen we vanuit Amsterdam. Maar kom voor die tijd even kijken als je zin hebt. Ja, dat doe ik zeker. Nou, dan ga ik er nou vandoor. Eh, blijft de kapitein niet eten? Nou, het spijt me wel, juffrouw Bout. Ik dank u voor het thema. Ik heb nog een machtwerk te doen. Bout, neem me die kwalijk man, maar ik moet werkelijk gaan. Ik moet nog naar de helder kijken hoe het daar staat. Dus uh, de rust daar heeft je wel goed gedaan. Ja, dat wel. Ik durf de dingen nu weer aan. En het moet ook wel, vooral voor de kinderen. Het is jammer dat ze nou slapen. Nou, laat ze maar. Ik heb ze toch gezien. Is dat een uh, goede zaak, waar je nou gaat werken? In elk geval beter dan ik wel. Ik zal het kantoor daar vragen of ze uw maandelijks geld willen sturen. Oh, dat zou goed uitkomen. Dat begrijp je wel. Natuurlijk. Heet je... Uh... Heb je de steen al gezien? Nog niet. Ik ga er straks heen op weg naar het station. Hm? Het station, ja. Ja, Ik moet op mijn tijd denken. Dan, uh, dan moet ik namelijk eens opstappen. Het is een hele reis naar Amsterdam. Ik loop nog even langs de sluis om vader. dag te zeggen. Cornelia Wandelaar. Boren Dijkmans, dag, mijn lieve, lieve meid. ...was de zevende aflevering van Hollands Glorie... ...een twaalfdelige hoorspelserie... ...naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Bootsman Janus door Hans Veerman. Brega was Jan Blazer. Stoker Willem, Jan Apom En stoker Piet, Frans Kokshoorn. Flip de Meeuw, Hans Karsenbar, De Boerin, Nels Snel... Moeder Dijkmans, Eva Janssen. Baas Bongerts, Herbert Joeks. Meneer van Hemel, van Somers, Een cipier, Dries Krijn. Een advocaat, Paul Deen. De president, Willy Ruis. De heer Beumers van Haafden, Dolf de Vries. Juffrouw Bout, Wiesje Bouwmeester. En Bout, Jan Juraj. Adviezen, kapitein Geversteeg. Technische verzorging... Fred de Beer en Leon Dubois Productie Hero Muller Bewerking en regie Dick van Putten